5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws en Code. Premier kan zich echt geen memo's over de omstreden afschaffing... van de dividendbelasting herinneren. Maar ja, ze zijn er wel. En dus gaat de oppositie in de aanval. Huidkleur is niet bij iedereen beige. En nu zijn er, na een succesvolle actie op social media... BH's in verschillende kleuren. Van licht beige tot donkerbruin. Moet Hoort u straks meer over. Nu het NOS Journaal, Lieselot Thomas. Premier Rutte vindt het onwenselijk dat Turkse in politici... in Nederland campagne gaan voeren voor de vervroegde verkiezingen in juni. Hij denkt dat de campagnes van de kabinetsleden... en leden van de AK-partij van president Erdogan kunnen leiden... tot verstoring van de openbare orde in Nederland. Ook wil Rutte voorkomen dat er oneigenlijke druk wordt uitgeoefend... op Turkse kiezers in Nederland. In Turkije worden eind juni verkiezingen gehouden... voor een nieuwe president en een nieuw parlement... Vorig jaar wilde de Turkse minister Kaya in Rotterdam campagne voeren voor een referendum in Turkije. Ze werd tegengehouden uit de angst voor ongeregeldheden. Het aantal vluchtelingen dat van Turkije via de landgrens de oversteek waagt naar Griekenland is in korte tijd sterk toegenomen. Afgelopen maand staken meer dan duizend mensen de grens over, vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis. Dat doen ze dit keer via de Evros rivier. Vanaf maart hebben al meer dan 1000 mensen de rivier overgestoken. En als je kijkt naar vorig jaar maart waren dat er maar 280. Ook zien we vooral de afgelopen week een toename. Want elke dag zijn er afgelopen week meer dan 100 mensen in Griekenland aangekomen uh, op deze manier. De hulporganisatie vreest voor het begin van een nieuwe crisis deze zomer. Omdat het weer beter wordt en het waterpeil daalt... zullen de komende maanden vermoedelijk nog meer vluchtelingen de overtocht maken. Op de Maasvlakte bij Rotterdam zitten drie mannen op 95 meter hoogte vast... in een bakje aan de gevel van een energiecentrale. Wat ze daar deden is niet bekend. De brandweer heeft een team naar de Maasvlakte gestuurd... dat gespecialiseerd is om mensen van hoge hoogte, grote hoogte te redden... onder meer door te abzeilen. De topman van Air France KLM verbindt zijn lot aan een stemming over een stapsgewijze loonsverhoging van 7%. Het personeel kan daar vanaf volgende week over stemmen. Als die stemming negatief uitvalt, zegt de topman dat hij zich niet kan voorstellen dat hij kan aanblijven. De koningsspelen in Duiven zijn stilgelegd nadat zo'n 20 kinderen oververhit waren geraakt. Ambulancemedewerkers hebben hen laten drinken en hun polsen zijn gekoeld. Anderen zijn nat gespoten door de brandweer. Jumbo-afperser Alex O. is in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar cel. Twee jaar langer dan hij in eerste instantie had gekregen. De man van 53 is schuldig bevonden aan afpersing... en aan het plaatsen van twee explosieven... bij vestigingen van supermarktketen Jumbo in Groningen. Volgens het Hof staat vast dat O. de dader is... onder meer omdat er DNA van hem is gevonden. Zo'n advocaat is het er niet mee eens... dat daar zoveel gewicht aan wordt gegeven. Ja, dat is direct ook mijn eerste kritiek op, op de inhoud van, het, van, van de uitspraak. Eh, er lopen lijntjes, eh, er is DNA gevonden, er is een paraplu die er een beetje op lijkt. Eh, dat soort zaken. Dus hij moet het zijn. Dat is natuurlijk een zwakte bot. Volgens het gerechtshof hebben zijn acties geleid tot een onveilig gevoel in Nederland. In de jaren negentig is O al eens veroordeeld tot tien jaar cel... wegens een reeks gewelddadige overvallen. De uitlevering van wapenhandelaar Guus Kauenhoven aan Nederland... is opnieuw uitgesteld. Ditmaal omdat hij met een gecompliceerde beenbreuk... in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. Daardoor kan hij niet aanwezig zijn bij de zaak... waarin een besluit wordt genomen over die uitlevering. Kouwenhoven moet in Nederland een celstraf uitzitten... voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid... aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinea. Op de vraag van de rechtbank of hij er niet met een rolstoel bij kan zijn... antwoordde zijn advocaat dat Kouwenhoven is geopereerd en nog last heeft van de narcose. Het weer. Vanavond is het nog lang warm. Morgen weer volop zon en dan wordt het 17 tot 24 graden. Zondag wordt het in het binnenland plaatselijk 25 graden. En dan is er kans op buien met onweer. En op de weg, op de weg is het weer druk. in Zwaan. Ja, zeker, vooral rond Rotterdam, in het midden van het land... maar ook in het zuiden. Ik heb wel een uh, klein lichtpuntje gevonden. Dat is de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Die is zojuist vrijgegeven bij Delft na een ongeluk. Um, uh, ja, de file is natuurlijk nog wel op zijn max. Vanaf knalpunt Benelux tot aan Delft, 11 kilometer... met een uur vertraging. Maar omrijden, dat hoeft strikt genomen niet meer. Op de A15 daar zijn ze nog niet helemaal klaar... met het bergen van een ongeluk vanuit U. De Europoort. Het staat helemaal vast vanaf Rosenburg tot aan Vaanplein. 19 kilometer met twee uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Ongeluk met een vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Zwolle. Bij Apeldoorn-Noord. 11 kilometer file vanaf de afrit Hoenderloo. Omrijden kan via Amersfoort over de A1 en de A28. Er is wat recenter een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Met een vrachtwagen tussen Hoevelaken en Eénbrugge. 9 kilometer met een uur vertraging. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Sunmap heeft nu mid-season sale...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 NOS NTR. Er ligt een stapel informatie bij het ministerie van Financiën... over het afschaffen van de dividendbelasting. Maar niemand mag weten wat daar precies in staat. vorig jaar zo'n een wopverzoek gedaan... naar alle stukken over de dividendbelasting die ambtelijk waren voor, uh, voorbereid. Ja. Nou, daar hebben we goed naar gekeken. We hebben 16 maart daar een uh, brief over gestuurd naar de indieners... en ook openbaar gemaakt. En daarin staat dat wij die stukken niet gaan geven. Oppositiepartijen nemen daar geen genoeg mee. Nieuws Onrust en onduidelijkheid over de dividendbelasting houdt aan, want vandaag blijken er toch stukken vanuit het ministerie van Financiën naar de onderhandelaars aan de formatietafel te zijn gestuurd, terwijl politici eerst zeiden dat ze deze informatie nooit hebben gezien. Politiek verslaggever Marleen de Roy, jij hebt het hele verhaal gevolgd vandaag, um, neem ons even mee, om wat voor stukken gaat het nou? Ja, het gaat over ambtelijke stukken. Dus dan moet je denken aan berekeningen notities... die vanuit het ministerie van Financiën richting de formatietafel zijn gestuurd. Tijdens die lange formatie. Kijk, Het is heel normaal dat een uh, ministerie bij grootse beleidskeuzes... Uh, adviezen schrijft, berekeningen maakt daarover. Van, uh, om in te schatten, is dit nou een goede onderbouwde, onderbouwde besteding van het publieke geld? Mm -hmm. Dat is dus heel normaal eigenlijk. Ja. Uh, een discussie over waar dit besluit het afschaffen van de dividendbelasting vandaan komt. Die loopt al behoorlijk lang. Ja, die loopt al een tijdje, eigenlijk al sinds het bekend werd. Want uh, deze maatregel stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Nou, dat was opmerkelijk, dat is niet het enige. Want ook bijvoorbeeld het uh, Centraal Planbureau, die normaal alles doorrekent, ook zij zeggen: ja, wat de financiële effecten van het afschaffen van die dividendbelasting zijn, ja, dat kunnen wij ook niet echt inschatten. Ja, en dat is voor de oppositiepartijen onvoorstelbaar. Dat niemand iets zinnigs kan zeggen over dit besluit. Ja. En dat het dan toch aan die formatietafel uh, zover is gekomen. Ja, want ze zeggen, ja, normaal wordt altijd alles doorgerekend. Dus vroegen zij, dus oppositiepartijen en uh, journalisten... wij keer op keer aan al die onderhandelende partijen... Hebben jullie dan helemaal niks aan tafel ontvangen van het ministerie van Financiën? Hebben jullie helemaal geen berekeningen gezien? En daarop was het antwoord altijd duidelijk. En ze zeiden altijd, nee, uh, naar ons weten hebben wij nooit stukken, calculaties, onderbouwingen gezien over dit besluit. En is het uh, gewoon een politieke keuze geweest eigenlijk. Ja, en, en het leek al onwaarschijnlijk, maar dat blijkt dus ook echt anders te zijn? Precies, ja. Uh, twee hoogleraren van de UvA. Zij dienden een WOP-verzoek in, dat is de Wet Openbaarheid Bestuur. Zij doen onderzoek naar het afschaffen van die dividendbelasting. En zij waren op zoek naar al de communicatie... tussen het ministerie en de formatietafel. Hun verzoek is afgewezen. Overigens hebben wij zelf ook een verzoek gedaan. Ja, dat moest ik, moest ik ja. aan denken. Ja, iets later hebben wij ook een verzoek gedaan. Maar uh, dat verzoek is helaas uh, door de post uh, kwijtgeraakt. Dan kregen dat een reactie. Ja. Uh, dus dat uh, laat nog even op zich wachten tot wij daar ook iets over horen. Wat er precies in staat, dat, ja, dat weet dus niemand. Nee. Nou ja, dat weten sommigen wel. Maar... Nee, want het verzoek van die twee heren is dus afgewezen. Zeggen Ja, jullie krijgen die informatie niet, maar er staat wel iets in. De informatie is er wel. Dat, dat, dat staat nu zwart wit, dat zegt ook net de staatssecretaris. De informatie is er, maar, maar die krijgen we dus niet. En uh, uh, wat er precies in staat, ja, dat, blijft, uh, dat blijft geheim. Want... Wat zegt de premier hierover, Rutte? Ja, hij zegt stellig... Um, ik kan me niet herinneren dat deze info er is geweest... en dat ik die heb gelezen en gezien. Maar hij zegt vooral... ja. Je moet ook eigenlijk niet willen dat alles wat daar in die stadhouderskamer besproken wordt... dat dat maar bekend wordt, algemeen bekend. Wat wij aan de Kamer verstrikt hebben, net zoals bij de vorige formaties... dat zijn al die stukken die uh, door de informateur zijn, of informateurs, zijn ontvangen... Uh, dan wel zijn aangevraagd uh, ten behoeve van het formatieproces. Dat ging om 1400 documenten. Dus de Kamer heeft uh, 1400 documenten gekregen. Daarnaast worden er uiteraard... Alle mogelijke manieren, van kattenbelletjes tot en met nota's ook nog stukken uitgevraagd omdat partijen zich willen voorbereiden op standpuntposities, meer informatie willen, et cetera. Eh, openbaarmaking van die stukken, die dus verder gaat dan de afspraak die we hebben met elkaar over wat zit er in het formatiedossier, dat zijn de stukken die de informateur ontvangt of uitvraagt. Ga je verder dan ook andere stukken openbaar maken, dan doet dat echt afbreuk uh, aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid. Maar u zei eerder, en uh, de andere partijleiders ook, dat die stukken er niet waren. En nu zijn die er toch. Wat wij ons gevraagd werd, was uh, buiten het formele dossier van die 1400 stukken, zijn er nog andere stukken geweest specifiek regulerend uh, de, de dividendbelasting. Uh, daarvan heb ik toen gezegd, en ook andere fractievoorzitters... is ons niet bekend. Dat, dat, daar hebben wij geen herinnering aan. Maar hadden we die memo dan ook niet heel goed kunnen gebruiken bij een debat? Nogmaals, de Om... vraag in het de, de, de de debat was... zijn er buiten die 1400 stukken informatiedossier nog stukken over de dividendbelasting? Daarvan heb ik gezegd. Dat staat mij niet bekend. Uh, daar heb ik geen herinnering aan. Ja, je hoorde Rutte er echt allemaal verschillende argumenten bij halen. Zo van, we zien heel veel stukken. Uh, deze stukken zijn niet echt relevant. Of niet echt de formele stukken. Maar goed, eerlijk Lara, een echt helder, duidelijk antwoord... op wat er nou precies met die informatie is gebeurd... dat kregen we uiteindelijk niet. En het is wel vaak geprobeerd, want uh, deze, dit gesprek ging ongeveer nog een 15 minuten zo door. Hmm. Uh, maar het kwam er niet. Nee, uh, Wat zeggen de oppositiepartijen over deze handelswijze? Nou, ik kan wel zeggen, van alle kanten komt de kritiek van de Partij van de Arbeid, SP... maar ook de SGP, een partij die normaal wat dichter erbij staat. Ze willen allemaal weten wat hier nou precies gebeurd is... en waarom dit besluit nou zomaar genomen is. En GroenLinks-leider Klaver benadrukt vooral dat hij nou echt een keer wil weten wat er nou inhoudelijk ten grondslag ligt van dit besluit. We willen weten, wat is er geadviseerd? Waarom ben je tot deze maatregel overgegaan? En dat is des te belangrijker, omdat er in de samenleving... heel veel discussie over is ontstaan. Heel veel mensen zijn, hebben er eigenlijk geen vertrouwen in... dat we hiermee 1,4 miljard euro goed uitgeven. Nou, dan moet je dat als kabinet durven uitleggen... en de argumenten wisselen. En zo werkt het in een democratie. In een democratie nemen we in een publiek debat besluiten... op basis van informatie die voor iedereen inzichtelijk is. Je zou ook kunnen zeggen wat hier besproken wordt en wat de onderhandelaars nou, als totaalpakket een goede keuze vinden. Uh, nou, dat, dat beslissen zij en dat, daar krijgen ze ons uh, mandaat voor. Daar hoeven wij ook niet alles van te weten. Nee, niet van alles. Daar ben ik het mee eens. Maar die dividendbelasting die stond nergens. Helemaal nergens. Niemand wilde die dividendbelasting en toch komt die hier in het regeerakkoord. Daarom is het nu van belang dat deze memo's wel publiek worden gemaakt. Omdat het niet duidelijk is waar het vandaan kwam. Van alle andere besluiten hier aan tafel, ook waar ik het niet mee eens ben... kan ik precies vertellen, dat komt daar vandaan, die heeft dat ingebracht. Dit zijn de argumenten. En bij de dividendbelasting kan eigenlijk niemand dat. Ja, het gaat echt ook over transparantie en Marleen. Hoe gaat dit verder? Ja, de oppositiepartijen willen in ieder geval allemaal graag een debat. Dat gaan ze ook dinsdag allemaal aanvragen. Ja, en dan moeten de coalitiepartijen maar weer eens haar fijn uitleggen... Waar de besluit nou toch vandaan komt. Het is en blijft een maatregel die 1,4 miljard euro kost. En ik kan je wel zeggen, er wordt hier in Den Haag over minder onderhandeld. Met heel veel stapels onderzoeken en papier ernaast. Marleen de Roy, dank je wel weer. Het is 15 minuten over vijf. De dag die je wist dat zou komen. Dan heb ik het niet over Koningsdag, maar over het vertrek van Arsenal-trainer Arsène Wenger. Hij maakte vanochtend bekend dat hij aan het einde van het seizoen stopt. Correspondent Suze van Kleef over zijn ruim twee decennia bij de Engelse club. Ik heb altijd de Engelse voetbal en de Engelse atmosfeer Als ik Arsène, hoe? kopte de kranten toen hij bijna 22 jaar geleden werd aangesteld als de manager van Arsenal. De fans wisten niks van de buitenlandse Wenger. Ook niet waar nice. hij vandaan kwam. Where was he born? Frans, I suppose. Germany, I think. Germany, I think he's Swedish. He's Swedish, isn't he? No. Het deed de Fransman weinig. I accept this idea very well. You see, it's me to prove that I have qualities, and if I do well here, people will recognize me. Prima, zei hij. Het is aan mij om het te bewijzen, en dan leren de mensen me vanzelf kennen. Tony Adams, oh, what a finish! What a way to clinch the championship! In zijn eerste volledige seizoen won hij de dubbel. Voor mij that was nearly een dream, En to walk out there at Wembley, which is a tradition, uh, something exceptional. I would say the first time you do that, it's really unbelievable. For oh, the flex stays down. Hij voerde een cultuurverandering door, zegt de voormalig vicevoorzitter van Arsenal. It's een total revolution in quality of football and culture. I mean, there was a drinking culture at the club. Let's be very clear about it. Van volksclub waar hard werd gedronken tot een professionele topclub. We had created an exceptional team. Wenger werd gezien als een revolutionair... die vernieuwend was op het gebied van voorbereiding en spelersbegeleiding. In die jaren won Arsenal drie landstitels en een handvol FA-cups. Spelers als Patrick Vieira, Dennis Bergkamp en Thierry Henry... groeiden onder zijn leiding uit tot wereldtoppers. Ik heb veel aan hem te danken, zei Henry. Daarna kwamen er moeilijkere jaren. Then the years, the nine years without a trophy. Negen jaar zonder prijs en ook in Europa lukte het vaak net niet. De beste prestatie was een verloren Champions League finale in 2006. Of zoals collega José Mourinho zei... Hij is gespecialiseerd in falen. Ook de laatste jaren vielen de prestaties tegen, en daarmee kwam de kritiek van de fans. We put up with this for twelve years. If they give him a two-year deal, yeah, I'm not coming Arsenal. I'm sick of it, man. You hear? It's turning. It's turning, blood. En van de analisten. And he got that reaction from the Arsenal players today. That tells me that they're not listening. They're fed up with his. Ondanks de middelmatige prestaties bleef Arsenal Wenger trouw en mocht hij gewoon blijven zitten. Maar nu, na 22 jaar, is het dan echt zover. Hij hield de eer aan zichzelf, maar er komt een einde aan het tijdperk wenger. is Nee, dat is waar. Maar wel dat er een einde komt aan zijn tijd bij Arsenal. Dus zijn Wenger stopt bij de clip. De verkeersinformatie informatie en de drukte dus. Wijnand Zwaan. Zeker pittige avondspits. Toch zie ik wel wat uh, lichtpunten. Ook in het uh, midden van het land en rond Rotterdam. Waar het uh, zo ontzettend druk is. Maar laat ik beginnen met een uitzondering. Dat is dan weer geen lichtpunten. A50 Arnhem richting Zwolle. Daar zijn ze nog steeds bezig met het bergen van een ongeluk bij Apeldoorn-Noord. 12 kilometer vier vanaf Afrit Hoenderlo met anderhalf uur vertraging. De rechter de rijstrook is dicht, rij om via de A1 richting Amersfoort. Maar de A15, Europoort Rotterdam, is weer vrijgegeven... na een ongeluk bij knopend Vaanplein. De Fiede is nog wel zo'n 20 kilometer van Rozenburg. En de A12, Duitse grens richting Arnhem... is ook weer vrij bij knopend Grijsoort. Er lag een hoop glas op de rijbaan, het is opgeruimd. Vanaf Westervoort staat Fiede 10 kilometer met een uur vertraging. Though so I have to say goodbye, remember me Don't let it make you cry For even if I'm far away, I hold you in my heart I sing a secret song to you Each night we are apart, remember me Though I have to travel far, remember me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 Ik ben hier. Ik ben hier. Ik te hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik Ik ben hier. Ik Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love, alive. I'll never fade away Remember me For I was only gone Remember me And let the love we have live on I know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms again. Remember me. Remember me. Uit de film Coco won laatst een Grammy. Remember me. Het is eh, acht minuten voor half zes. Wat als je als donkere vrouw een huidkleurige BH wil kopen? De beige en lichtbruine tinten die nu als huidkleurig verkocht worden... zijn dus ja, niet voor jou, want je huid is eerder chocoladebruin. Een onderneemster uit Rotterdam zag niet alleen een gat in de markt... maar voelde ook een soort persoonlijke drive... om met echt huidkleurige BH's te komen. Verslaggever Karin Alberts ging langs bij Floor van der Pavert. Superbra. De winkel van Floor van der Pavert zit in Rotterdam-Noord... Nou, veel kleurige wijk. Merk je dat ook aan je klantenbestand? Ja, nou moet ik wel zeggen dat mijn klantenbestand iets uh, witter is dan wat je buiten op straat ziet. Maar zeker hebben wij ook uh, mensen met een donker kleurtje in de winkel. Ja. En dat kunnen er wel eens heel snel meer worden, want ik draai me even om naar de etalage. En daar zie ik lingerie in verschillende tinten bruin en ook een beetje beige, verschillende huidskleuren. Wat is het verhaal erachter? Nou, het verhaal erachter is dat ik... Uh, eigenlijk sinds ik de winkel gestart ben... anderhalf jaar geleden... al uh, dit wilde. Uh, het is inderdaad zoals je zegt... mijn winkel is in Rotterdam. Uh, als je op straat kijkt... dan uh, hebben mensen hier allerlei kleuren. En ik wilde niet maar één huidkleur aanbieden. En ik vroeg aan mijn leveranciers... Uh, nou, wat, uh, wat, wat kunnen jullie me bieden? Hebben jullie ook uh, donkere hu huidskleuren? En uh, ze zeiden allemaal nee... En sommigen zeiden van ja, dat hebben we wel geprobeerd in het verleden, maar dat werkte niet. En sommigen zeiden van ja, de markt wil dat niet, Er zit niemand op te wachten. Nou, dus ik kreeg eigenlijk steeds nee te horen. En, toen... en waarom dacht je dat klanten daar wel op zitten te wachten? We kregen wel vragen. Uh, moet ik zeggen, niet heel veel, maar zeker af en toe wel. En uh, ja, het is ook, kijk, huidkleurige lingerie draag je omdat je onder lichte kleding uh, niet wil dat je lingerie zichtbaar is. Ja, en dat is natuurlijk een, een, een, een, dat willen donkere vrouwen ook. Vorig jaar in de herfst had je de hashtag Benny Beige actie van Roan Blyth. En dat, was natuurlijk, dat sloot helemaal aan bij wat ik wilde. En toen heb ik dat doorgestuurd naar mijn leveranciers. Met een heel dringend bericht erbij van jongens, nu is het moment. Uh, je had ook de, de, de foundationlijn van Fenty Beauty met 40 verschillende kleuren foundation. En dat kreeg ook heel veel aandacht. En um, ik probeerde echt ook de urgentie duidelijk te maken aan mijn leveranciers. En, uh, met succes? Ja, met succes. Laten we eens even naar binnen lopen. Ik <laughs> yes. wil het wel eens zien, want volgens mij heeft het ook in de winkel een vrij prominente plek. <laughs> Nou, inderdaad. Je stapt naar binnen en je oog valt meteen op een uh, wand vol met verschillende kleuren. Bruin? Ja, dit is het. Dinsdag ging deze collectie hier voor het eerst. Sindsdien, hoeveel BH's en, en slips heb je verkocht? Uh, we hebben ongeveer 15 BH's gekocht en volgens mij ongeveer vier of vijf broekjes. Is dat een goed resultaat? Ja, dat is, uh, voor, voor een nieuw product uh, is dat zeker uh, in drie dagen is dat echt een heel, uh, heel goed resultaat, ja. Het idee ligt eigenlijk best wel voor de hand: verschillende huidskleurtypes maken. Waarom is het er eigenlijk nog niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, wat eigenlijk het gevoel daarbij is, is dat je als industrie zegt: van ja, mensen met een donkerdere huid, jullie doen er niet genoeg toe. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om dit te doen. Het is ook een beetje een kip-ei-verhaal, denk ik, waarom het er nog niet was. Um, de lingerie merken die beslissen om uh, wel of niet een kleur op te nemen. Als het merk er niet is, kan je het ook niet kopen als, uh, als winkel of als een kleur er niet is. Um, en donkere mensen weten al heel lang dat het er niet is voor hun, en dan vragen ze er ook niet meer om. En dan denken de winkels van ja, uh, er is geen vraag er naar. Er is geen vraag naar. Ja, precies. Hallo. Lopen ja, ja. we toch even naartoe, even voelen. Glimmende stof, voelt mooi zacht. Ja. Vanaf welke maat gaat het? Uh, het gaat vanaf uh, Cup D en uh, het gaat tot en met Cup O. En qua omvang gaat het van 60 tot 95. Grappig genoeg ben je als natuurkundige begonnen, uh, maar ik begreep dat jij zelf in je studententijd heel veel moeite had om de juiste maat te vinden. Ja. Vertel eens. Ja, dat klopt. Uh, ik draag zelf uh, maat 60i. En dat, ik roep altijd, het klinkt als een kermisattractie... maar als je mij ziet, het is echt een, een heel normale maat. Ik ben uh, vrij petit en ik heb uh, een boezem, maar niks... Uh om je nekken voor te verdraaien, zeg maar. Maar uh, inderdaad, ik ben op mijn twintigste voor het eerst goed opgemeten. En ja, vanaf toen was ik dan wel qua BH-maat in ieder geval een bijzonder geval. Want ik kon uh, nergens meer in Nederland uh, leuk winkelen. En uh, als student uh, ja, ben ik toen een cursus gaan doen... en heb ik voor mezelf mijn eigen BH's uh, gemaakt. En is dat ook die ervaring van... Hè, er is eigenlijk niks, want ik wijk kennelijk af. Een deel van jouw drijfveer om nu voor deze type BH te gaan, voor deze kleuren? 100%. Bij Superbra vind ik het heel belangrijk... dat iedereen het gevoel heeft van... hé, hey, ik, ben, ik ben normaal en er is gewoon keuze voor mij. En dat wij nu die donkere huidkleuren hebben... is daar gewoon een verlengde van. Want ook als jij een ander kleurtje hebt... dan is er gewoon een huidkleur BH voor jou bij ons. En dat bedacht Floor van de Paver dus. onderneemster uit Rotterdam. Straks in Nieuws en Co. Wat zijn nou de gevaren van het wonen bij een hoogspanningsmast of een draad? De gezondheidsraad blijkt met een nieuw advies vooral nieuwe verwarring te hebben gezaaid. Het, het belangrijkste verhaal om zes uur. Sinds vorig jaar een parkeergarage in Eindhoven instorten... worden overal in het land gebouwen gecontroleerd. Maar is dat bouwprobleem nou goed in kaart gebracht en is het eigenlijk opgelost?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 Passagiers van het toestel van Southwest Airlines... dat deze week in Philadelphia een noodlanding moest maken... na een explosie in een van de motoren, krijgen een schadevergoeding. Volgens CNN hebben al meerdere mensen een brief gekregen... na de vlucht die één leven eiste. Tegen de man die vorig jaar in de Amsterdamse metro... een willekeurig iemand doodstak... is zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De verdachte verbleef op de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC. Hij was op onbegeleid verlof toen hij in de metro een man van 38 uit Amsterdam neerstak, maar hij was al eerder veroordeeld voor geweldsincidenten. Premier Rutte vindt het onwenselijk dat Turkse politici in Nederland campagne gaan voeren voor de vervroegde verkiezingen in juni. Hij denkt dat de campagnes van de kabinetsleden en leden van de AK-partij van president Erdogan kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. Vorig jaar werd om die reden de Turkse minister Kaya tegengehouden toen ze campagne wilde voeren in Rotterdam voor het Turkse referendum. En de prijs der Nederlandse letteren gaat dit jaar naar Judith Hertzberg. De schrijfster krijgt de prijs in november... uit handen van koning Willem-Alexander. Aan de driejaarlijkse prijs is een bedrag verbonden van 40.000 euro. Lieselot, dankjewel. We gaan naar het, weer, het heerlijke weer. willem Hoeberg. Komt er nog meer aan? Ja, morgen zeker nog zo'n uh, dag. Alhoewel de temperatuur dan ietsjes lager uitpakt. Het wordt dan graad of 14 op de wadden. 24 in het zuidoosten. Flink wat zonneschijn. Wind komt ook wat meer uit het uh, oosten. En ook later op de dag wat noord wolkenvelden in vooral het noorden. Mm -hmm. En zondag dan gaat het weer langzamerhand uit een ander vaatje tappen. In de ochtend nog niet. Het wordt dan nog steeds weer warm. Misschien zelfs weer wat warmer dan op zaterdag. Zondag zo'n 26 graden in het zuidoosten. Denk een graad of 18. Ook dan weer op de stranden. Ook dan uh, flink wat zon, maar later buien ook, met misschien wat onweer erbij. En dat markeert echt de overgang naar een heel ander weertyp volgende week, waarbij de middagtemperatuur rond de 30 graden eindigt. Dankjewel, Willemijn. Toch, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Ja, het is nog steeds heel erg druk op de weg. Het aantal files neemt niet meer toe. Um, maar ja, we zijn er voorlopig ook nog niet vanaf. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Vanuit Utrecht met name. Rond Rotterdam na een aantal ongelukken. En ook sowieso in het zuiden. Maar laat ik even beginnen met Apeldoorn. Want daar zien we ook nog een fors probleem. Op de A50 richting Zwolle. Anderhalve uur vertraging nu tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. 11 kilometer. Daar gebeurde een heel tijdje geleden al een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte is nog steeds dicht. Dus omrijden kan vanaf... Beekbergen via de A1 en de A28, de route via Amersfoort. De A15 bij Rotterdam is weer vrij na een ongeluk vanuit Europoort. Nog wel 13 kilometer verder tussen Rosenburg en eh, Knoopend Vaanplein. Anderhalf uur op onthoud. De A1 Amersfoort richting Amsterdam is opnieuw een ongeluk gebeurd bij Hilversum Noord. Vijf kilometer verder daar. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A12 bij Arnhem zien we drukte in beide richtingen. Vanuit Duitsland gebeurde er een ongeluk. Voorknopend Grijzoord nu 10 kilometer. De weg is weg wel weer vrij. Vanavond in een nieuwe aflevering van De Eilanden neem ik u mee naar Terschelling. Eindelijk herfst. Wat is het beste waddeneiland? eiland? Het meest warmvormige eiland. Meer eiland voor hetzelfde geld? Zie het vanavond bij Max in De Eilanden om 5 over 9 op NPO 2. Bij bever weten we het. Niet iedereen is een buitenmens, maar niemand is een binnenmens. Dus fiets, zwem, klim of kruip, doe wat je wilt, maar doe het buiten. Want als je heel even buiten bent geweest, voel je, je van binnen een stukje beter. Buiten begint bij bever. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Eh uh, ja, leuk. Ga je mee naar de oh, uh, alweer.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 Dankzij de CV-ketel APK weet u meteen of u ook in de zomer verzekerd bent van warm water. Veenstra, ook voor een APK van uw CV-ketel. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij.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 Koningsdag kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Staatsloterij. Je hebt nog tot vrijdag om een Koningsdaglot te kopen. Speel bewust 18+. Plus. Het is vijf minuten over half zes. Fijn dat hij luistert naar Nieuws en Co. Deze week kwam de Gezondheidsraad met een advies... over de gevaren van het wonen onder een hoogspanningslijn... of bij transformatorhuisjes. Er zijn namelijk aanwijzingen dat kinderen kans lopen op leukemie. Maar zeker is het niet. En dat zorgt voor veel verwarring bij bewoners en bij overheden. Henrik Willem Hofs, naar aanleiding van dit onderzoek... ben jij gaan kijken naar de noodzaak om snel te verhuizen... als je onder een hoogspanningskabel woont. Wonen er veel mensen onder zo'n kabel? Nou, er loopt 8000 kilometer hoogspanningskabel boven de grond door Nederland. Voor het grootste deel gaan die kabels natuurlijk over dun bevolkt gebied. Maar in zo'n 80 gemeenten gaan ze over straten of over hele wijken. En daar speelt dit probleem. Want in 2017 is er een subsidieregeling ingegaan voor bewoners die uit voorzorg willen... Uh, verhuizen die ze willen laten uitkopen. En zo staat het ook uh, zwart op wit uit voorzorg... dus om maatschappelijke onrust uh, te voorkomen... en niet omdat ze daadwerkelijk gevaar lopen. Aha. En, en wie komen er dan in aanmerking voor zo'n regeling? Nou, dat zijn mensen die in eerste instantie binnen een straal van 35 km, uh, meter sorry, be, uh, van zo'n kabel vandaan wonen. Uh, dat hebben ze inderdaad uh, narekenen. Toen ging het om 1400 huizen. Maar minister Kamp heeft daar toen nog een keer goed naar gekeken. Vond die regeling eigenlijk te duur en kwam toen uiteindelijk op een kleine 400 huizen. En dat gaat dus om mensen die recht onder die kabels wonen. En dan zou je denken: die mensen willen, zeker met dat nieuws van uh, de afgelopen week,. Uh, ook al is het nog niet helemaal zeker wat het effect precies is. Ze willen dolgraag weg uit voorzorg. Dat was ook eigenlijk aanvankelijk op mijn gedachten, Maar nee. dat is niet zo. Luister bijvoorbeeld naar deze mensen in Nieuw Lekkerland. Goedendag. Goedendag. Meneer Prins, op de Venuslaan in Nieuw Lekkerland. Uitstekend, daar woon ik, ja. Helemaal op dol. het hoekje. En vlak naast u staat zo'n enorme hoogspanningsmast. En de draden lopen boven uw huis. Loodrecht boven ons huis, ja. Die lopen ze al 47 jaar nu. Heeft u er last van? Geen enkele last. En het is nooit bewezen, nergens niet, dat dat uh, kwaad zou kunnen voor de gezondheid. Nou, door de regeling is er zodanige uh, commotie ontstaan. Uh, en een slechte pers over het wonen onder spanningsmasten. dat de waarde van de huizen dus verlaagd is. Overigens heb ik daar pas last van op het moment dat ik mijn huis verkoop. Niet op dit moment natuurlijk. Want die regeling die zegt eigenlijk. Um, we doen dit uit, uit voorzorg om maatschappelijke onrust te voorkomen. Er staat nergens uh, dat u gevaar loopt. Nee, dat klopt. En, uh, het is ook zo. Want als je de, de straling zou meten... want iedere hoogspanningsleiding en ook iedere leiding binnenshuis of zelfs een elektrische auto geeft uh, elektromagnetische straling. Daar kun je dus een heel boek over schrijven. Maar het is dus zo dat die straling die ik dus zou ondervangen... Uh, zou vangen van deze masten... Uh, ongeveer gelijk is met die van mijn overburen die dus niet onder de regeling vallen. Nou, dat valt dus niet uit te leggen. Loopt u even mee, want u bent niet de enige. Even de deur... Zijn uh... ja. dicht? Leuk. Ja. ja, nee, ik ben niet de enige. Zo, die is dicht. Want het gaat om dit hele blok, toch? Ja, dat klopt. Het is uh, dit hele blok, deze straat dus. En dan de volgende straat, de Marslaan, die uh, valt er ook onder. Samen met meneer Prins bent u, meneer van der Poel... het bestuur van de Belangenvereniging Bewoners... onder hoogspanningslijnen. (BBHL) in het kort, we hebben ons nooit... Iets aangetrokken van die hoogspanning. En niemand uh, trok zich daar wat van aan. Want het is gewoon uh, leuk wonen hier. Totdat de regeling kwam? Totdat de regeling kwam. En toen, ja, toen kwam er natuurlijk uh, een commotie. Een reuring noemen we dat. En vervolgens zijn onze huizen dus op de vrije markt. Dus het is vrijwel onverkoopbaar geworden. Tenminste tegen een fatsoenlijke prijs. Want als je zo'n regeling instelt, wat zeg je dan eigenlijk? Dat het hier gevaarlijk is om te wonen? Zo, zo zullen een hoop mensen dat uh, interpreteren. Kijk, wij weten wel beter omdat we hier al wonen. Maar mensen ja. die dus mogelijk hier zouden willen gaan wonen... Ja, die denken, ja, misschien is het toch wel wat van waar. Ja, ondanks ja. het feit dat EZ, met name minister Kemp... Uh, uh, oh. Kamp heet hij trouwens, ja, uh, herhaaldelijk heeft uh, uh, verklaard in de Tweede Kamer... dat het absoluut geen kwaad kan... en dat niemand gevaar loopt bij het wonen onder een hoogspanningslijn. Maar, dan zegt de gezondheidsraad deze week... er is mogelijk een verband tussen kinderleukemie... en het wonen onder hoogspanning. Dus ja, dan weten we het eigenlijk nog steeds niet. Maar ze hebben kennelijk wel uh, aanwijzingen gevonden. Ja, maar dat is een kwestie van uh, meten. En meten is weten. En tot nu toe is er geen enkel rapport waar het daar eenduidig over is... en dat vaststelt. En als je zou gaan meten... Hoeveel kinderen er misschien het slachtoffer zijn van een mobiele telefoon die ze het hele leven aan hun oren houden. Nou, ik vind dus dat, dat als je een bijdrage levert tot de gemeenschappelijke belang, want dat is het in feite, elektriciteitslijnen is een gemeenschappelijk belang. En in Groningen zullen ze daar bij de uitgangswinning precies hetzelfde overdenken. Dan is ook de overheid, het rijk, het land, dus de gemeenschap, is ook verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Zo simpel ligt het. Dus wat u eigenlijk zegt is of een ruimhartige vergoeding voor iedereen die onder die lijn woont. Met aantoonbaar risico's zeg maar voor mensen of er gewoon over ophouden. Ja, exact. Al dus uh, mensen in Nieuw Lekkerland, Hendrik Willem, waar jij was. Wat is jouw indruk, speelt dit in meer gemeenten? Ik ben ook in Zaandam geweest. gaat het om meer dan 50 huizen. Uh, 12 mensen hebben daar uiteindelijk nu ja gezegd. Kunnen er nog meer bij komen. De regeling loopt tot 2021. Tot die tijd kunnen mensen dus bedenken of ze weg willen of niet. Uh, maar het gek is ook, uh, daar valt een appartementencomplex onder. Maar niet het hele complex. Slechts zeven appartementen. Ze hebben zelfs serieus overwogen om een deel van het gebouw af te slopen. Ze zijn nu nog in onderhandeling met de gemeente. Dat slopen gaat geloof ik niet door. Het blijft een lastig verhaal, hè? Um, want stel nu dat er wel een directe link wordt gevonden met de volksgezondheid... Ja, dat heb ik bewoners ook gevraagd. Hoewel ze ervan overtuigd zijn dat die er niet is. Maar zijn natuurlijk ook zorgen, zeker bij mensen die kleine kinderen hebben. Ja, je zou het een stuk ruimhartiger kunnen doen. Als je er zeker van wilt zijn dat er mensen geen verhoogd risico lopen. Maar ja, dat kost natuurlijk wel heel veel geld. In sommige gevallen zou je misschien de mast nog kunnen verplaatsen. Ook dat is heel duur. En het gekke is dat bij nieuwe hoogspanningsleidingen mensen ruimhartig worden uitgekocht als die over uh, bestaande wijken heen lopen. Maar niet dus bij hoogspanningsleidingen die er al zijn. Blijft staan dat er een subsidieregeling in het leven wordt geroepen voor miljoenen euro's. Die maatschappelijke onrust moet voorkomen. Maar ja, wat ik gemerkt heb is dat het juist tot veel meer spanning leidt. Ja, ja dat is toch wel een grote tegenstelling. Dank je wel. Het zal niet de bedoeling geweest zijn van die regeling. Henrik Willem Hofs. Het is bijna kwart voor zes. 700.000 Rohingya-moslims vluchtten het afgelopen jaar naar het buurland Bangladesh. Zij vluchten voor geweld en voor vervolging. Maar die route wordt steeds minder gebruikt. En in plaats daarvan stapten de afgelopen maand veel Rohingya op een boot... om de overtocht te maken naar Indonesië, naar Maleisië en ook naar Thailand. En dat zijn riskante boottochten. Vandaag werden bijvoorbeeld 75 vluchtelingen uit zee gered door Indonesische vissers. Correspondent Michel Maas. Michel, waarom kiezen de Rohingya voor deze route... in plaats van de toch misschien veilige landroute naar Bangladesh... Uh, ja, die route, die uh, je zei het al, die bestaat al een tijd. Die is al een aantal jaren. Maar uh, nu die route over land naar Bangladesh, die is een beetje opgedroogd. De grens wordt strenger bewaakt. Maar wat ook een punt is, is dat die uh, kampen waar ze in terechtkomen... dat die overvol zijn. En dat nodigt ook niet uit om daarheen te gaan. Dus beginnen mensen toch weer te proberen om naar Maleisië te gaan. Vooral dat is een land dat uh, lokt, lokt ze aan. Dat is een land waar ze kunnen werken, eventueel geld verdienen. En uh, dat... Dat is uh, waar ze de afgelopen jaren steeds naartoe wilden. Het hoogtepunt was in 2015, toen was er een hele armada... die was onderweg met vele duizenden Rohingya's. En uh, dat is stilgevallen toen die stroom de andere kant op, uh, op gang kwam. Maar nu komen ze dan toch weer op die bootjes terecht. Ja. En, en hoe gaan landen als Indonesië, Maleisië en Thailand om... met Rohingya-vluchtelingen als ze eenmaal aankomen? Nou, Thailand is bikkelhard. Dat stuurt ze zonder pardon terug de zee op. Uh, het enige wat ze nu doen is... ze geven ze wel wat benzine mee en een beetje eten en drinken. Maar dan gaan ze toch zonder pardon uh, open water op. En uh, Maleisië en Indonesië zijn iets vriendelijker. Uh, die hebben ze ook liever niet aan land. Dus ze proberen ze ook zo lang mogelijk op zee te houden. Uh, dat heeft er al toe geleid dat mensen inderdaad wekenlang ronddobberen... zonder dat ze ergens heen kunnen. Maar als ze eenmaal aan land zijn, zoals nu deze mensen die in Atje in uh, het noorden van Indonesië aan het land zijn gekomen... dan mogen ze wel blijven en dan wordt er ook voor ze gezorgd. Mm. Eerder deze week verspreidde Myanmar het nieuws... dat de eerste Rohingya-vluchtelingen terugkeerden naar het land. Maar hoe moeten we dat dan rijmen met deze nieuwe stroombootvluchtelingen... dat mensen juist weer weg willen? Nou, dat bericht, dat, uh, dat was echt een propaganda berichtje. Dat uh, wordt alom zo bekeken. Dat werd verspreid via de Facebookpagina van het ministerie van informatie. En het zou gaan om vijf Rohingya die zouden terugkeren naar, uh, naar Rakhine. En uh, ja, wat daarvan waar is, dat weet niemand. Want er werden geen namen bij gegeven. Er werd geen verhaal bij verteld over wie het nou precies zouden zijn. En uh, het zijn er vijf geweest. En als het al waar is, en dat zijn er vijf van de 700.000 ja. En die zevenhonderdduizend willen echt niet terug. Want het is niet pluis in Myanmar voor hun. Correspondent Michel Maas, dank je wel. Kijken we nog even naar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, we zijn net over het hoogtepunt van deze avondspits heen. Maar nog altijd wel behoorlijk wat files. Vooral in het midden van het land rond Rotterdam en in het zuiden. De meeste vertraging zien we nog altijd op de A50. Arnhem richting Zwolle. Voor Apel door noord Een uur op onthoud vanaf de Afrit Hoenderlo. Daar worden twee vrachtwagens geborgen die betrokken waren bij een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En vrij recent was ook het ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de Afrit Bunschoten en Hilversum-Noord. Nu acht kilometer file met een half uur op onthoud. De linkerrijstrook is daar dicht voor het afhandelen van een ongeluk. Het is uh, kwart voor zes. We gaan naar live muziek, zoals u van ons gewend bent... meestal rond dit tijdstip op vrijdagmiddag. Bij me in de studio is countryzangeres en deelnemer... aan de beste singer-songwriter van Nederland, Demi Knight... met twee leden van haar band, Sam van Omen en Jasper Scholks, na een verblijf in Hongarije anderhalf jaar geleden. Komen ze nu met haar uh, ja, eerste echte album... Budapest, welkom. Uh, bandleden ook. Uh, ja, ik wil heel graag horen hoe jullie klinken. Dus ik zou zeggen: take it away. Demi Night, dat komt binnen hier op NPO Radio 1. Het uh, is meer dan country, heb ik het idee. Of hoe, hoe dieper jij zelf je muziek? Um, ja, het is dus in de basis denk ik wel country, maar er zitten ook wel andere invloeden in. Maar uh... zoals? Waar, waar moeten we dan aan denken? Um, nou, singer -songwriter sommige... Ja, singer-songwriter natuurlijk wel. Dat dat je vertelt een verhaal. Ja, precies. Um, sommige liedjes ook al wel pop, denk ik. Amerikanen. Ik heb om van recessenten soms zelfs wat rock, maar zo? <laughs> ik weet niet of ik het zo zelf zou omschrijven, maar zit er zit inderdaad wel wat meer in. Ja, want normaal uh, spelen jullie met een, in, in de setting van een volledige band, hè? Ja. Um, het lag een beetje aan ons dat jullie vandaag hier met z'n drieën zijn, <laughs> maar uh, jullie komen nog een keer terug, dus en dan graag met de hele band. Yes. Um, heb, heb je je altijd zo uh, bezighouden met country? Al meteen? Uh, wat, wat? Ja, het is een beetje opvoeding geweest. Uh, mijn vader luisterde vroeger heel veel naar. En toen uh, heb ik dat een beetje opgepikt. Ik weet ook niet zo goed waarom. Maar om de een of andere manier vond ik het heel mooi. En uh, ben ik het zelf ook gaan luisteren. En wat luister je graag? Wat, wat, wat is uh, jouw inspiratie? Waar komt die vandaan? Jeetje, ja. Uh, ik luister zelf heel graag naar Loretta Lynn. Vind ik heel mooi. Ouder country. Maar de laatste tijd luister ik bijvoorbeeld ook weer heel veel Fleetwood Mac... En uh, de Eagles, dus wie oh, weet wat dat weer voor ja, inspiratie gaat brengen. Kijk ja. eens aan, dat rijden wij altijd in de auto op weg <laughs> naar vakantie vroeger. Heerlijk, heerlijke muziek. Um, en heb, ken jij veel uh, mensen van jouw leeftijd die met country bezig zijn? Um, ja, ik denk dat we wel redelijk in een scene zitten waar we elkaar kennen. Je zit in een country bubble. Ja, precies. Dus iedereen die <laughs> denk ik in Nederland een beetje... Uh, op dit niveau die muziek maakt, die kent elkaar wel. Dus het is wel heel erg leuk om, uh, om te merken dat inderdaad veel jonge mensen dat toch wel uh, mooi vinden. Ja. ja. En hoe ver gaat het jullie sinds uh, de release van Budapest? Ja, goed. Ja, ja, ja het gaat heel goed. goed in aan, uh, gaat het steeds beter en wordt het opgepikt en uh, krijg hele positieve geluiden. Dus dat is heel fijn. Wij willen ook nog wel wat meer geluid van jullie. Kan dat? Zeker. Ja, wat gaan jullie spelen? Uh, het nummer 1: Somebody's Missing You. Oké. Okay. Some people stay home, don't ever take the high road Lean on the people they will leave behind Scared to face the old unknown, stay inside their comfort zone Afraid that no one will be missing them at night If you find a new home and you're not missing them at all, it's nice to know somebody's missing you. If you never take a risk, for forever wondering what if life is gone. Things that you didn't do I can't relate to the fear Of letting go of those names Will everyone just move on without you Even if you find a new home And you're not missing them at all It's nice to know somebody I It's nice to know somebody's missing you. Ja, prachtig. Prachtig. Dank voor jullie komst, Demi Knight. Uh, Sam van Ome en Jasper Schalks in deze formatie. Vanavond staan jullie met meer nog in het programma van Stefan Morse in Breda, heb ik ja. begrepen. Uh, morgen uh, de bloesentocht. Ja. Heb ik hier staan, in Del. Ja. Ja, dus moeten jullie ook zijn, morgen, dat weet je. Verder gaan jullie de komende maanden nog het hele land door, heb ik begrepen. Ja hoor, ja. Succes. Um, en dank voor jullie komst naar de ja, studio bedankt. van Nieuws en Co. <güls> en straks hier, op deze zender in Nieuws in Co. Weer zijn er problemen met betonvloeren in gebouwen. Nu in twee ministeries in Den Haag. Mogen mensen niet bij elkaar staan, want het is gevaarlijk. Maar hebben gemeenten en bouwers nu goed in kaart wat er mis is... sinds de instorting van die parkeergarage, weet u nog, in Eindhoven. Straks meer. NPO Radio 1. Zometeen van half acht tot half negen. Manja. Talina van den Hoed over koken voor gezinnen. De kerkhoven kookt live met klikjes. En we horen de vader van Chris Baima over zijn smaakverlies. Luister naar Zo Zometeen van half acht tot half negen. Op NTO Radio 1. Het nieuws van Marokko.